Dit zijn Maya en Merit. Meneer Maya en zijn vrouw Merit. Ja, ja, Maya was een man. Ook al heeft hij een jurk aan, heeft hij lange haar en is Maya tegenwoordig een meisjesnaam. Deze Maya was een man. En niet zomaar een man. Een heel belangrijke man. Weet je nog dat ik het aan het begin had over farao Toetangamon? Hij was in zijn rotsgraf in het Dal der Koningen begraven. Weet je nog? Nou, deze meneer Maya was zijn schatbewaarder. En dat is net zoiets als de minister van Financiën tegenwoordig. Hij ging over alle kostbare zaken van Egypte, zoals de enorme voorraden graan en de mijnen waar goud, zilver en koper gevonden werden. Daarnaast ging hij ook over de aanleg en het onderhoud van de grote begraafplaatsen, waaronder dat dal der koningen waar farao Tutankhamun begraven was. Maya heeft zijn graf ingericht en de begrafenis geleid. In die tijd was Maya dus misschien wel de belangrijkste Egyptenaar. Uh, na de farao natuurlijk, hè? Maya was heel belangrijk om het werk dat hij deed. Maar zijn vrouw Merit had ook een belangrijke baan. Zij was namelijk zangeres in een tempel die gewijd was aan de belangrijkste god van Egypte. De god Amon. Zie je wat ze in haar hand vasthoudt bij het middelste beeld? Dat is een soort muziekinstrumentje. Je kon er waarschijnlijk mee rammelen, zoals met een uh, samba of een tamboerijn. Dit zijn het soort beelden dat in een graf stonden en waar de mensen eten en drinken voor zitten. Weet je nog dat ik je dat vertelde in het graf van rechterheten Paraget? Je ziet ook dat Maya en Merit echt klaar zitten om het eten te ontvangen. Daarom dragen ze ook geen slippers, want voordat ze gingen eten, wasten ze hun gezicht, handen en voeten. Ze droegen vaak teenslippers, wat wij nu als het heel mooi weer is ook wel eens doen. Dat kun je best goed aan hun tenen zien, zie je wel? Er zit heel veel ruimte tussen hun grote teen en de rest. En Maya houdt ook een servet in zijn hand vast, zie je dat? Daar kun je ook aan zien dat ze klaar zitten om aan de maaltijd te beginnen. Als je goed naar de beelden kijkt, kun je nog zien dat ze vroeger beschilderd waren. Op de pruik zie je nog wat zwarte verf, op de lippen nog wat rood en op Maya's borst zit nog een beetje wit... Dat was de kleur van zijn kleding. De rest van de verf is gewoon verdwenen. De beelden zijn natuurlijk al heel oud en door de jaren heen is het er bijna allemaal afgebladderd. Zal ik je nog eens iets bijzonders vertellen? Weet je nog dat we in het begin bij de landkaart stonden en dat ik je vertelde over Sakara? Ieder jaar gaan er archeologen van dit museum naar Sakara om daar opgravingen te doen. Als je op je iPod kijkt, zie je een foto van een van die opgravingen. Deze beelden hebben schatgravers in de 19e eeuw gevonden. Maar de archeologen hebben bijna 30 jaar geleden het graf van Maya ontdekt. Gaaf hè, als je links naar die maquette gaat, dan zie je hoe het graf van Maya eruit heeft gezien. Zie je hoe groot het is? Eén gebouwtje boven de grond en twee lagen onder de grond. De mummies van maya en Merit hebben daar ooit gelegen. Maar die hebben de archeologen niet gevonden. Over mummies gesproken, zullen we nu eindelijk de mummies gaan bekijken? Ik vond de mummies s'nachts met Willem Wever wel een beetje eng, maar ik denk dat ik ze nu niet zo eng vind. Ga je mee? Als je hier de hoek om gaat, ligt er in een vitrine links in het midden een jongetje. Zoek hem maar op. Druk op pauze en op play als je hem gevonden hebt.